Bent. als je dus uh, niet meer met iemand kan werken, dan kan je wel zeggen van nou oké, okay, dan stoppen we er nu mee. Maar om na 40 jaar iemand een vaste stem en een vaste gitaarspel gewoon uh, de laan uit te sturen en dan te denken dat je dan uh, gewoon volle zalen kan trekken nog steeds en dan uh, bedragen van 150 tot wel 200 euro te vragen voor een kaartje, nou dan denk ik dat je, dat je het niet helemaal goed ziet. Dat is mijn uh, opinie. Ik denk dat het het einde is van Fleetwood Mac, uh, denk ik zelf. En dat is jouw liedje van de sidekick geworden vandaag? Ja, ik vind dat gewoon een, een nummer uh, zoals ik uh, Fleetwood Mac altijd zal willen blijven herinneren. En wat bij heel veel mensen gewoon, uh, zelfs als ze de naam van de band niet kennen... en de titel van het liedje niet kennen, dan zullen ze gelijk zeggen... oh, dat, dat nummer, dat kent iedereen. En dan, uh, dan moet je maar voorstellen als je ogen sluit dat die gitaar dan uh, daar nooit meer bij is... en dat die stem er ook niet meer bij is. En dan denk ik dat iedereen wel uh, zal uh, realiseren dat het ook het einde is van de band... We gaan er naar luisteren, Frank. Nou, dat. Het uh... liedje van de zijde. Ik zie je bij mijn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 I'm lovely.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 Frank hier op ZFM Zandvoort het tweede uur van Zandvoort Lunch van Bruno Mars, Bruno Mars, Frank. Oh, gezellig. <laughs> in ieder geval jij zit hier ook nog gezellig hier in de studio bij het tweede uur van Zandvoort lunch want jij bent zomer, zei het kick, en mensen hadden verwacht uh, ja het nieuws waar blijft het nieuws nou nou hij werd niet geladen dus uh, er was geen nieuws dus uh, geen, geen nieuws betekent ook altijd wel even weer goed nieuws toch ah lekker man dat ja toch nieuws van tegenwoordig hè? ja dan kan een betere muziek doordraaien zo is het Zeker. Hey, we hadden het er net ook even over, Frank. Uh, ja, de, de, de, de, uh, de historische Grand Prix komt er weer aan op het circuitpark. En daar zijn ook altijd leuke festiviteiten aangekoppeld. Niet alleen op het circuit, maar ook om de mensen naar het dorp te krijgen. Dus is er altijd een mooi evenement natuurlijk. Een, uh, een tour door, de, door Zandvoort met de auto's. Maar op 7 september is er ook uh, live muziek op het Raadhuisplein. Vanaf 7 uur treedt de band Jaam op. En Jamento uh, uh, schijnt een hele leuke, leuke vijfmansband te zijn. Met uh, allerlei uh, leuke muziek. Dus het is zeker de moeite waard om 7 september bij het podium op het Raadheidsplein te komen kijken. En uh, natuurlijk hebben we morgen is natuurlijk Yves Berensen nodig uit. En um, daar gaan wij zometeen nog een leuke plaat uh, van uh, draaien. En uh, nog uh, heel veel meer tijdens uh, deze Zandvoort uh, lunch. We gaan het zometeen ook nog even hebben over de datum van uh, ja, heel veel de Formule 1... die uh, in mij plaats gaat vinden Oh she's sweet but a psycho a little bit psycho and night she's screaming my mind. Oh No! Oh. She kiss your neck with no emotion. When she's me, you know you love it. Cause she tastes so sweet. Het Wonderful Life hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch. Elke werkdag van 12 tot 2 hier op ZFM Zandvoort. En uh, Frank Fink is onze zomer sidekick vandaag hier in de studio op de Tolweg Tina. Frank, uh, je vertelde in het begin van de uitzending ook dat je best wel, wel voetballiefhebber bent. Ja, zeker. En welke club? Ja... Ajax. Ajax. En uh, hoe ver ben jij in, in die voetbalfanatiek tijd uh, verweven? Nou ja, uh, ik kreeg uh, toen ik een jaar of vijf was van mijn vader een Ajax-pyjama. En, uh, en uh, hij, hij uh, was melkboer en hij kreeg een Feyenoord-pyjama en een Ajax-pyjama. En mijn broer en ik mochten die verdelen. En uh, nou, dat werd gewoon... Uh, ik kreeg de Ajax-pyjama aan. Hè? En ja. sindsdien, ik ben nu 54, dus ik ben... Uh, Ongeveer 48 jaar liefhebber van de, van de club, zeg maar. En ik ben ook uh, jaren later uh, fanatiek geworden in, met seizoenkaarten. En ik heb de Europa Cup finale meegemaakt uh, in Wenen. En uh, de tegen Juventus het jaar daarna. De UEFA Cup uh, heb ik helemaal meegemaakt in de jaren 90 Daar ben ik ook nog bij geweest, ook als supporter. Ja. Dus mooie herinneringen. En daarna is het natuurlijk heel lang op een laag pitje geweest. Maar ik ben wel altijd blijven gaan. En pas sinds uh, ja, de laatste tien jaar uh, ga ik niet zo fanatiek meer uh, naar het stadion. En dat heeft te maken met mijn werk, dat ik wisseldiensten heb. Maar uh, ik volg ze wel op de voet, altijd. Ja. En we hebben er gisteren natuurlijk een fantastische mooie loting uh, gehad. Ja, hè? Dat, uh... Ja, dat is een, uh, dat, dat, dat, dan hink je altijd op twee gedachten. Hè? Want Ajax heeft uh, natuurlijk uh, drie clubs geloot. Uh, Lille, um, Valencia en Chelsea. Nou, Chelsea is een mooi affiche. Maar ja, ja, de ene supporter zal zeggen... we hadden liever de grootste clubs gelijk gelood. Voor, voor, voor de mooie wedstrijden natuurlijk. Maar als je kansen wil hebben om door te komen... dan denk ik dat we nu een hele goede pool geloten hebben met Ajax. Dus dat we wel kansen hebben om weer, dit jaar weer door te gaan naar de volgende ronde. En dat is wat we allemaal willen natuurlijk. Ja, nee, zeker. Nou, ik ben niet zo'n voetbalfan. Uh, maar, nou, maar ik heb altijd wel Ajax... Um, ik ben altijd wel voor Ajax geweest als ik het zag. weet je, Als ik in de kroeg zat en ik zat, uh, iedereen zat voetbal te kijken... keek ik altijd mee. Ik was altijd voor Ajax, als kind ook. Ik had een echte Ajax-kamer. Dus ik ben er wel mee opgegroeid. Maar ik ben niet een fanatieke voetbalsupporter... Uh, die elke week uh, voetbal kijkt... Maar mijn broer bijvoorbeeld wel. Die, die, die gaat elke wedstrijd in de arena. Die, uh, okay. En dan uh, aan het einde gewoon lekker feesten als ze gewonnen hebben. Dus, nou, uh, dan uh, kan ik wel met jouw broer wel een, een, een keer een borreltje drinken aan de bar, zeg maar. Ah, nou, dat, dat denk ik ook. <laughs> en uh, ja, in ieder geval uh, daarover gesproken. Je werk kwam ook even voor. Je, je bent een bekende stem in, uh, in Circus Antwoord. Ja, nou ja, bekende stem. Het is natuurlijk maar een, uh, ook maar een klein wereldje. Dus, uh, ja. Maar het was ooit... Uh, circus Zandvoort is natuurlijk vrij groot. En er staat ook een groot podium waar nooit wat mee gedaan werd. En toen ik daar kwam werken, was uh, de werkgever zei wel van... Ja, ik zou er wel eens wat mee willen doen. Nou ja, dat is eigenlijk... Uh, over één nacht is dat beklonken, weet je. Ik zei, nou, we kunnen dat toch gewoon proberen. Dus wij hebben echt aan een, uh, aan een tafeltje gezeten... Om, om, om proberen spellen te vertalen naar het circus. Dus, dus zoals Blackjack, uh, grote kaarten afdrukken... ...standaards neerzetten en dan gewoon het publiek wat binnenkomt... Uh, ...onze spelende gasten eigenlijk uit te nodigen op het podium... ...om daar één keer in de maand gewoon uh, uh, ja, een spel te spelen... ...waarmee ze wat geld kunnen winnen, zeg maar. En ik ben daar de presentator van. En dat is ooit begonnen onder voorbehoud. Want als ik het niet leuk zou vinden of als het niet zou werken... ...dan, uh, dan zou er een andere oplossing komen. Maar uh, nou ja, het, het is goed bevallen. Uh, noodklachten gehad en ik ben het eigenlijk altijd blijven doen... En tot de dag van vandaag doe ik dat nog steeds. En dat is toevallig uh, is dat natuurlijk ook... morgen is het weer de laatste zaterdag van de maand. Dus uh, dan is er een groot evenement in het dorp. Dus dat zal ook wel weer wat mensen trekken... waardoor wij misschien wat mensen missen. Maar eigenlijk uh, nou, komt, komen, er, komen er altijd gewoon echt... Een, een flinke groep mensen op af. En morgen is er een grote loterij. En dan wordt er veel geld uh, uitgedeeld. Dus, uh, ja, en dan kan ik morgen weer een hele drukke avond verwachten. En daar kijk ik altijd al naar uit. Ja. Nou, wat, wat, wel leuk dat, dat, dat, dat jij... Dan heb je toch echt plezier in je werk. Nee, ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is zelfs zo dat we... De crisis is ooit achter de rug gelukkig nu. Maar daarvoor uh, had het ook zo kunnen zijn... Ja, als een bedrijf veel groter wordt... Waren er eventueel plannen om het gewoon fulltime te gaan doen? Dat had gekund. En daar had ik zeker in toegestemd. Alleen dat... Uh, ja, dat gebeurde niet, omdat het uh, overal, overal geheel toch wel wat rustiger werd overal. Mensen hadden wat minder centjes om uit te geven. En dat hebben wij ook wel gevoeld in het bedrijf. Dus daarom is het uh, uh, ooit zeg maar, niet echt groter uitgegroeid. Maar mijn wens was wel om dat bijna op dagelijkse basis te gaan doen. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ik, heb daar, uh, ik zie dat niet eens als werken. Ik vind het gewoon heel leuk. Dus, uh, en, en vooral als het enthousiasme daar is, uh, waar in het begin... Uh, had ik wel moeite met uh, het articuleren. Ik bedoel, je hebt wel een microfoon in je handen. Je moet een beetje opletten. Ik kan nog wel eens uh, een beetje doordraven als ik uh, ga praten. Dus ik moet leren om een beetje rust te nemen. Dat heb ik over de jaren allemaal een klein beetje moeten leren. En uh, ik moet zeggen, dat proces vind ik ook heel leuk. Om het ja. gewoon steeds beter, uh, beter te doen en, uh, en uit te bouwen. Ja, zo, zoiets. Nou Frank, we gaan weer muziek draaien. We luisteren naar de Golden Earring met de Wendelady smile hier mm. op ZFM Zandvoort. Lekker yeah, man. Speciaal voor jou. <laughs> Dank je.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 He's Nou, we gaan niet nog een plaat draaien. We hebben al drie doorstartjes gehad. In ieder geval, u luistert nog steeds naar Zandvoort Lunst. En u hoorde, na, u hoorde Miss Montreal hier op ZFM Zandvoort. En wat ik al uh, zei. Uh, ja, Yves Berensen, morgen live uh, op het Raadhuisplein. Met heel veel leuke artiesten. Deze komende 20 minuten gaan we zeker nog een paar platen draaien. Van uh, deze artiesten die allemaal uh, speciaal uh, gaan uh, optreden en wij gaan luisteren naar het uh, Caprera opname van uh, de toegifte van uh, Caprera dat is Zin in jou hey! Ik zag je staan Je keek me lachend aan Deze avond Ja, ik denk zomaar dat Zandvoort morgen zomaar zo ook uit hun bol gaat, hoor. Ik... Rob Harm zou zeggen uit je bol komt. Eve hey, hey. met Zin in jou, de live versie van Caprera 2019. Morgen vanaf 8 uur op het Raadhuisplein. Georganiseerd door Stichting ZEP. En wij zijn erbij als ZFM hoor. En komende week zal u daar heel veel verslagen van horen in de uitzendingen van Zandvoort Lunch. Maar ook uh, bij anderen. Een zin in jou was dat. Wij uh, waren in ieder geval afgelopen weken, Frank, uh, bij uh, de... Ja, dat was een heel leuk evenement. In het buurtfeest uh, in uh, Zandvoort uh, Noord hadden ze een skelterrace georganiseerd. En die werd afgevraagd door Jan Lammers. En toen vroeg ik aan Jan van, uh, ja, wat gaat de datum worden natuurlijk van, uh, van het... Uh, in ieder geval de Formule 1. En ja, toen wist hij het nog niet, zei hij. We gaan even luisteren naar het interview en daarna wil ik je reactie. In Katerplatssoen, daar sta ik op dit moment naast Jan Lammers. Uh, Jan, uh, ja, jij bent hier opgegroeid.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 dus ik denk dat als we iedereen gewoon de tijd geven om hun werk te doen, dat alles, alles netjes voor elkaar komt. Ik wens je heel veel succes met alle voorbereidingen en bedankt voor je tijd. Oké, okay, graag gedaan, dank je. En dat was Jan Lammers uh, tijdens de ja, uh, uh, Skelterrace op het Tenkaterplansoen in Zandvoort. En uh, ja Frank, um, dat is vier dagen later, wordt de datum bekendgemaakt. Zou hij het echt niet weten op deze, op dit, uh, op deze tijd? Jawel, maar uh, <coughs> ik, uh, ik heb natuurlijk helemaal geen inside information over de Formule 1. Ik vind het geweldig dat het komt. Maar ik kan me heel goed voorstellen. Uh, Jan is een hele integere man. Ja, ja. En als hij, als hij dat geweten heeft en niet mag zeggen, dan zal hij dat ook niet doen. En zo snel als dat hij het mag zeggen, dan zal hij het ook wel doen. Een hele sympathieke vent. Ik vind dat we heel trots mogen zijn dat zo'n man een inwoner is van Zandvoort. Ook, we hadden het er net al over, hè? dat je gewoon lekker jezelf moet blijven. Nou, daar hebben we er weer eentje. Jan Lammers is natuurlijk iemand die nooit, nooit uit zijn comfortzone zal stappen. Altijd lekker zichzelf blijft. Echt een, ik ken hem persoonlijk ook, een klein beetje. Hij is ook, uh, zijn kinderen speelde, onze kinderen speelden ooit wel eens samen. Dus heel kort heb ik hem ook wel eens een keer privé ontmoet. We hebben gezaalvoetbal met hem en uh, nou, het is gewoon een onwijze sympathieke gast. En een prachtig uithangbord voor de Formule 1. Daar ja. we mogen we trots op zijn. Ja, daar mogen we zeker heel trots op zijn, ja. En met hem komt het zeker goed. We gaan het er allemaal meemaken komende maanden. In ieder geval, Zandvoort uh, is uh, nog niet helemaal klaar voor de Formule 1. Maar het gaat er zeker van uh, komen. Even terug naar muziek. Ja. Daar hou jij zo van. Ja, man. En uh, wie is nou je grote muziekheld in sing- en songwriters? Ja, weet je, ik vind dat dan moeilijk. Omdat als degene nu aan de, aan de, aan de, aan de buis, hè, nee, dat mag je niet zeggen, aan de radio gekluisterd zitten... en ze horen altijd taligen, dan denk ik, misschien moet ik even plaatsmaken. Ja. Maar ja, jij vraagt het aan mij. En Bob Dylan is uh, gewoon voor mij de allergrootste die er ooit is geweest. Beste songwriter, beste performer. Uh, hij flikt het zelfs om al 40 jaar op te treden... dat iedereen altijd zegt van de concerten zijn uh, niet om aan te horen. En dan is het knap dat je altijd uitverkocht bent. Hij is nooit gestopt met optreden. Hij is voor mij by far de allerbeste songwriter die er ooit is geweest. En uh, ja, jij vroeg mij een nummer. Dat is toevallig een lang nummer. En dat heet The Hurricane. En The Hurricane... Uh, uh, ja, ik moet het natuurlijk een beetje kort houden, want dan kan ik wel een half uur gaan praten. Ja, maar... inderdaad ook tien minuten. N ja, nee, precies. Maar ik wil, wat ik wel wil zeggen is dat er ooit een bokser is geweest uh, in een zwarte wijk ergens in Amerika. Die werd opgepakt voor een dubbele moord die hij absoluut niet gepleegd had. Iedereen wist dat, maar in Amerika kon je gewoon weggestopt worden en dan werd je vergeten. En er stond een blanke man op en die uh, ging naar de gevangenis op bezoek en die uh, ontmoette hem voor vijf minuten. En die zei, uh, jij hebt het zeker niet gedaan. En dat was Bob Dylan. Die zei, ik ga een liedje voor je schrijven. Hij zegt dan over een week, uh, ik ben bekend. Hij zegt, en, uh, ik heb helemaal niks met bekendheid. Hij zegt, maar ik ga mijn bekendheid gebruiken. Ik ga eisen dat het door heel Amerika afgespeeld wordt. Ik ga jouw hele verhaal vertellen. En uh, naar aanleiding van die song is hij uh, bokser uh, uh, alle minuten op vrije voeten gesteld. En kon daarna. Hij heeft ook de belt gehad voor de wereldkampioen. Hij de wereldkampioensbelt heeft hij gekregen terwijl hij nooit voor de wereldtitel is gegaan. Maar omdat hij 15 jaar onschuldig heeft vastgezeten... Hij heeft hij toch die riem gekregen. En dat liedje gaat uh, over de uh, hurricane. De bokser dus die onschuldig vastgezeten heeft. En dat is geschreven door Bob Dylan. En uh, ja, je gaat een stukje draaien. Want hij duurt eigenlijk veel te lang. Maar... We gaan draaien. Luister naar de tekst zou ik zeggen. Komt goed. I wanna try the heat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 hotel job and you're talking to your friend bellow. You don't want have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and Just one punch But he never did like to talk about it all that much It's my work, he'd say I do it for pay And when it's over Just as soon go on my way Up to some Paradise Where the trout streams flow And the air is nice And ride a horse along the trail. But then they Took him to the jailhouse Where they tried to turn a man from the slums to the white folks who watched he was a revolutionary bum and to the black folks he was just a crazy nigger no one doubted that he pulled the trigger and though they could not produce the gun but the d.a. said he was the one who did the deed and the old white jury agreed Wat een lekkere muziek. He, lekkere. Ja, het liefst zou ik hem gewoon helemaal lekker af laten rijden. gaan we gewoon ook lekker doen. En, okay. uh, ik wil de luisteraars bedanken voor het, uh, voor het luisteren naar Zandvoort Lunch. Bedank, jij bedankt uh, dat jij hier aanwezig was, uh, Frank. Het was een gezellige uitzending met heel veel uitgebreide muzieksoorten. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Dankjewel uh, dat ik hier mocht zijn. Uh, ik uh, doe Roy. het graag nog een keertje over binnenkort. Dan ben ik er zeker weer bij. Nou, leuk. En dan sluiten wij af gewoon met, uh, met dit uh, nummer van uh, Bob uh, Dylan hier op ZFM Zandvoort. Bedankt voor het luisteren en volgende week zijn we er gewoon vanaf de maandag weer van 12 tot 2 hier op ZFM Zandvoort. Morgen hebben we weer een bomvolle uitzending. Beginnen we met Toebak Leeft. Daarna goedemorgen Zandvoort. Zandvoort op zaterdag en nog heel veel andere programma's hier op ZFM Zandvoort. En vergeet in het Natuurlijk niet om zometeen om vier uur naar het museum te gaan. Voor de opening van het Historisch Grand Prix. En, uh, ook, uh, nog, um, en ook nog uh, hebben wij natuurlijk uh, morgen natuurlijk Yves Berensen nodig uit. Frank bedankt en tot volgende keer. En u tot volgende week hier bij Zandvoort Lunch. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye bye. No doubted that he pulled the trigger <laughs> And though they could not produce the gun The A said he was the one who did the deed And the old white jury agreed <laughs> Reverend Carter was falsely tried The mm -hmm. Crime was better one, guess who testified for the ride How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand To see him obviously framed Couldn't help but make me feel ashamed To live in a land where justice is again Now all the criminals en de tijd, I'm free to drink martinis. En watch the sunrise. While room is zitten like Buddha in a tent-foot sail. And in a stand, in a living hell. Is that the story of a hurricane? Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.